Charlotte Thomas met het NOS-journaal. Gemeenten zijn jaarlijks tussen de 66 en 90 miljoen euro kwijt... aan het begeleiden van ouders die in een vechtscheiding zijn beland. Blijkt uit onderzoek van het kro en crv programma Pointer en Follow the Money. Als ouders er bij een scheiding niet uitkomen... hoe ze de zorg voor hun kinderen moeten verdelen... plaatst een rechter deze gezinnen onder toezicht van een gezinsvoogd. Dat wordt betaald door de gemeenten. Op een aantal plaatsen wordt sinds vanochtend vroeg al geschaatst. In Kinderdijk waren de parkeerplaatsen om half acht al vol, meldt de regionale omroep Rijmond. Verwacht wordt dat veel schaatsliefhebbers in actie zullen komen vandaag. Schaatsbond KNSB roept vanwege corona op om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en dicht bij huis te blijven. Gemeenten houden de boel scherp in de gaten. Bij een aantal plassen, zoals de Ronde Venen en de Loostrechtse plassen, sluit de gemeente lokale wegen en parkeerplaatsen af om het schaatstoerisme te beperken. De Rijksrecherche heeft belastend materiaal gekregen over PVV-kamerlid Dion Graus. Uit documenten en beeld- en geluidsopnames blijkt volgens NRC Handelsblad dat Graus zijn ex-vrouw meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn beveiligers. Graus zegt in een reactie dat hij recht heeft op een privéleven. PVV-leider Wilders wil niet reageren. Tienduizenden migranten die hun asielaanvraag in Mexico moesten afwachten, mogen dat toch in de VS doen. De regering van Trump liet asielzoekers aan de grens wachten om andere migranten af te schrikken. Ze kwamen praktisch zonder juridische bijstand in tentenkampen. President Biden laat vanaf volgende week de ongeveer 25.000 mensen de grens over. Ze moeten zich laten registreren en worden getest op het coronavirus. Het weer, plaatselijk is het nog glad. De dag begint verder zonnig, later ook wat kans op stapelwolken. In het zuiden komt de temperatuur boven nul. In het noorden blijft het vriezen. Vanavond koelt het weer snel af tot min zes en lokaal min tien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Zwoord heeft het. En jij beleeft het. ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Tobak leeft. Oh, ik vind zo'n heerlijke zalvende stem. Echt over een paar jaar. Die man heeft nooit meer werk. Toebak leeft, toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen! Jawel bij de grote gast! Hou op, het tweede we in het radioprogramma straks terug is geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Onder andere gaan we even terug naar het jaar 1979. Wat gebeurde er toen? Nou, het is nu wel een beetje herkenbaar als je naar buiten kijkt. Luisteren naar leeft Gewoon even een advies. maar het is de laatste hoestal. 1979. Ik heb het ook over de Mess Messing Pumpkins. Al van een heel wat jachtjes geleden een grote hit voor mij was. 1993 was deze plaat. Was hij echt hier groot hier in Nederland? Ik zit te kijken. Wat er is er niks aan, aan, de aan de hand? Nee. Nee. Er is helemaal niks aan de hand. Rustig aan. Geen paniek. Wat? Nee, dat doen we straks. doen we eerst dit. Dit. Een kijkje in het verleden. Echt. Wat gebeurde er door de jaren heen? Echt, blijf maar niet beklijven, die opleiding gewoon hier. Uh, we gaan terug naar 1979, waar we net ook waren. Nou, dat maakt al verdrietig uit. Goed, vooral uh, de noordwesten van Nederland wordt uh, getroffen door een extreem zware winterstorm: sneeuwstorm. Het leger wordt zelfs inge ingezet, woningen en boerderijen. Echt, echt sneeuw. Wallen van 3 tot 6 meter hoog. Ik weet het, achter ons huis hadden we ook een sneeuwval van, nou, van gelijk aan het dak. Daardoor konden we gigantische hutten bouwen daarin. En ook overheen lopen is oersterk. Temperaturen waren min 8 tot en met min 10. En zelfs Schiphol is een paar dagen buiten bereik geweest. En dan moesten ze landen dus op het dorp. En echt vanaf morgen, zeg maar, in 9, uh, 79... Was er echt zoveel sneeuw dat heel Nederland van lam werd gelegd. En dat zelfs eh, brood en melk was uitverkocht. Weet je dat nog? Boeren. Ik weet er nog wel vaag iets van, jou. Ja. Het, ja ik weet nog wel dat het ons huis half ingesneeuwd was. bij een vrijstaande woning in het dorp, dus dat scheelt ook wel. Ja. En uiteindelijk dat mijn vader dan zeg maar, voor gevaar van eigen leven het huis uitging. om te kijken of hij de kachel. Want we hadden er een gaskachel? En wat je dan krijgt, omdat de warme lucht naar de buitenkant omhoog dwarrelt. Dat je dacht, op die plek krijg je eigenlijk maar, alleen maar een gat naar boven toe. Dus ja, ja, ja. op die plek moest je alles weer uitgraven... voordat ja, ja, ja. alles instort op het raam. Dat was nog maar één Leuk. glas, hè? Eén, één dik school. noem je dat? Geen uh, thermompeen had je toen nog niet in die tijd. Okay. Nou goed, dat was 1979. Ja, vele jaren eerder, in 1970... in 1917... Ja? wordt de Nederlandse danseres... Margaretha Gertrida Zelle... beter bekend als Mata Hari... wordt in Parijs op verdenking van spionage aangehouden. En daar wordt ze ter dood veroordeeld... op 25 juni van hetzelfde jaar... En uh, ja, ik heb het ook een beetje zitten lezen door die Mata Hari. Ja, ja. Zij, zij is natuurlijk uh, in uh, Indonesië is, uh, geboren. En uh, daar heeft ze dus ook allerlei uh, danslessen gehad en alles. Nou, ze is in Nederland geboren, <kwijden> in Leeuwarden. Maar uiteindelijk is ze verhuisd. omdat ja. haar, Ze is getrouwd toen met een best wel oude man. En die was nogal, had nogal los handjes. En uiteindelijk uh, nou ja, ging ze daar. En daar kwam ze bij een, een, een lokaal dansgroepje, geloof ik. En uiteindelijk en ik heeft Ik ook begrepen dat zij uh, een tijd in, uh, in, daar uh, in... Uh, in uh, Azië was geweest. Ja, Oké. Okay. Parijs, ja, nou, dat was ja, ik ergens. Ja, goed, maar uh, het is het wel zo, ze was wel heel uh, wel omstreden en het is nog steeds de vraag was ze nou een spion of niet? Dat klopt, er, zijn wel, er is onder andere een, een, een, een brief gestuurd dat ze zou gesp gespioneerd hebben voor de Duitsers. En ze, zou, ze had heel goed contact met de Duitsers en uiteindelijk ging ze ook weer naar Parijs en uh, er zijn wat informatie uh, gevonden bij haar, maar ook is er een brief naar Frankrijk gestuurd met aanwijzing dat, wat was het ook weer, H21- je had deze informatie uh, bij elkaar ge, uh, gesprokkeld. En dat zou dan wijzen naar. Ja, Matahari. Ja. Ja, ja het 21. Nou ja, goed. Het is, het is een interessante materie. Oog van nou, vooral... de dag betekent het, hè? Wist je dat? Die Wat? Naam, die naam, Matahari. Oké. Okay. Oog van de dag. Dus, het hoor. is eigenlijk gewoon heel goedkoop strippen, dit, hè? En in die ja, tijd zag ja, je nog weinig... Ja, werd wel begeleid weinig... door en alles. En daardoor kom ik misschien op dat Indonesië. Ja, ja, goed. Dat ze, ze... daar uh, ook een les heeft gehad of Sommige mensen zeggen, dat ze kopieerden eigenlijk gewoon die dans daar. En ze ging alleen de kleren, deed ze uit. En uiteindelijk was ze onder naakt. En boven had ze nog wel een soort toppie aan. En uh, dan snel er, werd er een kleedje overheen gegooid. Het was gewoon strippen eigenlijk. Ordinair gewoon strippen. Maar, God, alleen mensen ze... hadden, waren, waren nog niks gewend. Maar ze hadden al kinderen, ze, ze hadden kinderen gehad. En toch was ze nog zo mooi. Dat vind ik dan ook uh, Ja, geloofd. maar als je dan weer naar die foto's kijkt... Je, volgens mij is er ook omdat er weinig bloot was. Ja, dan is, het dan alle is bloot er mooi. alle bloot mooi. Er dan zei Marne meteen helemaal van... Oh, bloot? Jezus, ja. dat is echt heel bijzonder. Het ja. mag wel eens dat haar jaloerse echtgenoot wel een van haar kinderen heeft vergiftigd. Dat is wel een heftig verhaal ook. Dus zij heeft ook wel ja. wat traumas opgelopen... En is ook regelmatig geslagen door deze beste man. Ja, goed, ander ja. nieuws even. Is, uh, kijk, ik heb hier nog even iets... Uh, Zoveel dingen. De oprichting van de Joodse Raad in 1941. Voor de Joodse Raad had je de Joodse... Um, een commissie, en die was eigenlijk meer voor de Joodse mensen. En uiteindelijk is er een Joodse raad gekomen, die moest dan in de opdracht van de Duitse bezetter in kaart brengen hoe het met de Joodse mensen zat. En uiteindelijk ook aanwijzingen geven aan de Joodse mensen. Nou, dit is, Het heeft een tijdje naast elkaar bestaan, de Joodse raad en een Joodse commissie. Uh, alle twee uh, werden geleid door David Cohen en uh, Abraham uh, Asher. En die hebben de kampen wel overleefd. Want uiteindelijk werd ook de Joodse raad naar de kampen gestuurd. En uh, de rest van de Joodse raad is waarschijnlijk niet teruggekomen. Maar goed, uiteindelijk... Het, het, ja, ze, ze stonden echt in spagaat. Hè? Aan de ene kant wilden ze de Joodse mensen niet afvallen. En aan de andere kant moesten ze ook de, de Duitse mensen te, tevreden stellen. En ze konden hier en daar wel een beetje sturen. Ja, maar ze hebben het dan ook wel geregeld... dat er een hoop mensen toch weer, uh, weer konden ontsnappen of zo. Hè? Dat soort ja. dingen. Ja, en Met alle kinderen die eigenlijk... aan de overkant in dat, uh, ja, in dat weeshuis zaten... Ja. daar zijn films over gemaakt. Zeker. Heel bijzonder. Nou, ander nieuws is... In 2005 uh, nou, start de uh, televisiezender Jetix in Nederland. En de uh, Jetix is eigenlijk uh, de voorganger van wat nu het Walt Disney-netwerk uh, is en Fox Kids. Dus, oh ja, is uh, dus het. uiteindelijk maar vijf jaar uh, bestaan, de uh, Jetix. Want in, in 2010 uh, was de opvolger Fox Kids en nu is het Disney XD. Wat, wat dat precies betekent, XD, weet ik niet. Nee. Oké, okay, het het, volgens mij dat, dat tekentje bestaat niet meer eigenlijk. Nee, nee, nee. nee. Ja, grappig is het. net of het, denk ik, Dat is het nog steeds uh, op de televisie. Maar nee hoor. Oh, goed. Wat hoor ik nu? Oh ja, in de 1895. De gebroeders Lamière, denk ik... krijgen in Parijs patent op de Seno... Cinematograaf. Ceno en dat is uh, eigenlijk een soort uh, ja, film. Nee. Daar komt het woord cinema vandaan. Cinema vandaan. En uh, 22 maart uh, uh, 1895 was de eerste vertoning... En in uh, uh, hetzelfde jaar, 38 december, was de betaalde vertoning... en uh, ja, in 96, een jaar later, elke dag waren in die salon... Du, du, Grand Café. Du, dim, Nou goed, ik weet niet hoe het de, Elke dag deden ze de voorstelling... en daar kwamen per dag 4000 mensen op af, op die voorstellingen. Dat waren simpele filmpjes van soms een minuut... Je zag bijvoorbeeld een man in de tuin staan met een slang. Die tuinslang deed het niet, keek er dan in... en dan stond de de jongen op de achtergrond die tuinslang dicht te houden. En dan keek hij erin en dan werd de tuinslang losgelaten... en dan kreeg hij water in zijn gezicht. Ja, iedereen, ja, ja, ja. hilarisch. En ook ja. bijvoorbeeld een trein die dan in het station komt aanrijden. Iedereen kijkt ernaar en raakt er toch een beetje verontrust. Hé, hey, de trein komt eraan. Komt hij hier naar binnen of niet? Ja. Dus liepen mensen echt de zaal uit. Dus toch. goed. Uiteindelijk, uh, deze Heel. gebroeders Lemier... hebben hun camera nog geprobeerd te verkopen na een paar jaar... Ja. Ja, toen was er alweer een nieuw soort camera op de markt. En die was onder andere door Thomas Edison bedacht. En dat was weer een ander principe met andere gaatjes aan de zijkant. Okay. Dat was wel 35 mm film, maar dan weer anders opgezet met andere perforatie. Nou goed, zij hebben daar uiteindelijk niet zoveel geld aan verdiend. En dan hebben ze zich toegelegd op de kleurenfotografie. Oké. Okay. Dus, interessante materie. Jazeker. Ja. In 1946 is de eerste uh, computer gebouwd door het Amerikaanse lever opgestart. Wacht, ik, ik heb daar een, een geluid van. Ja, of, nee, dat ja, ja. is niet zeker. De bouw begon in 1943. Hij werd officieel onthuld op 14 februari, dus morgen. Maar het was de eerste opstart. En uh, dit was dus de tweede elektronische computer... die gebouwd werd na de Britse Colossus. Het is ook een enorme computer geweest. Ja. Ja, het is toch wel bijzonder. Uh, hoe, wat een vlucht dat... Het duurde wel lang. Vroeger waren computers die waren, het waren gewoon, was in de grote hal. Ja. En nu heb je dus gewoon in een telefoon zo'n zo, zo chipje. En daar staan zoveel verbindingen op. Ja, het, het, dat was vorige week al. Heel over. snel ja, gaat. Ja. Ja. Grappig. Ze noemen ze bugs natuurlijk. En bugs komt uit het feit dat toen waren de computers heel groot. En er waren echt bugs. Er waren echt vliegen. En echt, uh, echt ongedierte die er doorheen liep. Die de storing veroorzaakt. Het mag ja. wel eens van deze de tweede uh, computer. Die werd bestuurd en geprogrammeerd door zes vrouwen. Die hebben dat geleid. Dat ja. is wel heel bijzonder. Ja, maar die zijn wel uh, weer aan de vergetelheid toegevoegd. Hè? Wie weet die namen nog? Ja, die staan op oh, Wikipedia. Kan je ze terugvinden, mocht je ja, er interesse wel. hebben. Okay. Kan je vinden dat deze vrouwen heel veel hebben betekend. Er is een eerdere computer geweest, maar die is eigenlijk zo onbekend. Dat was de Lorenz-machine. En die deed ge de gecodeerde berichten. Dat was al in de Tweede Wereldoorlog. Okay. Dat is er later. Eh. Nou goed, zover even een stukje geschiedenis. En straks hebben wij de verjaardag. Heb ik ze allemaal gehad? Dat denk ik wel. Nou, dan komen we straks nog wel weer terug op iets. Goed, eerst maar eens even fijne muziek op de radio. Ik vind hem leuk. Ik vind hem een geniaal. Brack and Bone Man. All I ever wanted. No painted trains on the underground No kids with spray cans drawn, no over fences the things mm -hmm. in the ties Or march in a straight line Death and in the sound Of the helpless mm -hmm. It's the city of a thousand heartbeats I'm from another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. een gaaf, gaaf plaat. Live by Miss Adventure. Zo kan het leven ook zijn. We hebben er net nog over. Denken we dat ze straks allemaal terugkomen bij het oude. Nou, ik denk als het dit jaar, halfwege het jaar, als het uh, allemaal weer over is gevaccineerd zijn en dan, dan pakken we het weer op. Maar mag het nog, nog een jaar duren, zeg maar, tot volgend jaar? Dan denk ik dat mensen dan wel zo beschadigd zijn dat ze echt uh, wel de angst goed in zitten. Dat ze dan, dat het helemaal veranderd is. Ja, de corona-jeugd, die gaat dan rellen over uh, tien jaar en die zijn ja. allemaal uh, in, in de put. Ja, nou goed dat, is goed, dat wordt nu goed in beeld gebracht. De media zit er wel redelijk bovenop. En ik zag ook bij Eet Vandaag gisteren, zag ik ook uh, uh, Piet-Jan Hagens ook wel een paar keer terug erop gekomen. Ja, maar is, is het nu wel, moeten we wel doorgaan? Of moeten we toch die andere weg opdenken? Wat gaan we nou doen, zeg? gaan ja, het echt helemaal. Normaal waren ze altijd helemaal op de corona -tour En uh, de rest laat allemaal maar even. Maar nu staat ze echt op het tour van, nou, we moeten de jeugd toch weer een beetje steunen. Nou goed, ja. Ja, we waren bezig met iets Anders. En verjaardag. Uh... Ja, ja, ja. Wie is er jarig of zo? jaar geweest zijn? Is? Ja, uh, vandaag is de verjaardag van uh, Nienke van Hichtum. En zij is, is dus eigenlijk uh, de, de vrouw geweest van uh, het Oostra. En toevallig ook ik okay. gisteravond weer yeah. de strijd van het yeah, Werd ze helemaal niet genoemd. Ach. Maar zij was echt heel erg bekend geworden als schrijfster vanaf het tiental. Yeah. En uh, er is ook een prachtige film toen geweest uh, over haar. En geschreven door, uh, gespeeld door die Monique. Die hele bekende die ook in, uh, uh, in, in die uh, misdaadserie speelt. Monique, uh, het, zeg jij dat niks? Nee, ik kijk niet zoveel series. Nee, het was geen serie. Het was gewoon één film. Eén film? Over, over haar. Oké. Okay. En daar had een speciale dame... Had dus, uh, uh, die, die heeft haar toen uh, vertolkt. Okay. Dat is een hele bekende actrice. Heeft zij ook nog iets betekend in die carrière van uh, De Beste Man? Nou, niet echt. Nee. Zij regelde de kinderen. Achter elke grote man zit een nog betere vrouw. Een, een verbaasde vrouw. Een Verba verbaasde vrouw, dat is weer wat anders. <lacht> nou goed, uh, vandaag zou ze jarig zijn geweest. maar... Het Zandt. Jawel, Je bent liefde van de Zand. Jawel, Heintje David. Ze is ook al overleden in 1975. Geboren in 1888, hè? Ja, we gaan naar Zaldvoort we gaan naar de zee. Jongs zijde er tellig uit een Joods-Rotterdams gezin. En uh, haar vader was komiek en ook uh, bijvoorbeeld een barkeeper of zoiets. Of, of eigenaar van een bar, geloof ik. En haar moeder was uh, daar ook dienster. En uiteindelijk waren ze allemaal muzikaal. Zij was eigenlijk door iedereen wel bestemd... als de slechtste zangeres uit het, familie, uit het familietje. van Doe het maar niet, Heintje, het wordt helemaal niks. Nou, dat heeft echt uh, dubbelend dwars uh, uh, uh, goed gemaakt... Louis Davids, haar broer, zet haar altijd een beetje te kakken. Ze nou, haar talent, ja, leuk. Ze hebben een tijdje samengewerkt, dat werd niet zoveel. Maar goed, uiteindelijk heeft ze, is ze de komische kant op gegaan. En daar heeft ze best wel een eentje mee verdiend, eigenlijk. En uiteindelijk heeft ze nog met Max de Deur ook nog allerlei programma's gemaakt. Nou, ik zit toch te denken, heeft zij dat liedje geschreven? Dat weet ik allemaal niet. Want uh, het, is, het is geschreven door Louis Davids. Ja. En heeft zij dat liedje gebracht? maar Je ziet daar een poster ook staan, van Zandvoort bij de Zee. Ja? En daar staat alleen Henriette en Louis Davids... In een van de revue van Loop Naar Den Duivel. Oh, Oké. Okay. Grappig toch? Dat zijn ja, wel leuke zeker. details altijd. Ze zouden jaren zijn geweest. Dus Hentje Davids, Louis Davids. Uh, je had er heel veel. Je had er echt wel drie of vier uh, Ja, familie. De, de uh, kinderen. Familie, familie ja, zeker. Net als de familie Alberti, hè? Ja, zeker. Uh, die ook jaren is vandaag. Is uh, de heer. Uh, ik kan het nou niet goed lezen. De, mei, de, de, de man die Sixteen Tans schreef. Sixteen. Dat is Tennessee Ernie Ford. En Sixteen Tans, dat is echt een uh, lied over. Uh, uh, de de, de, de moeizame leven, leven van mijn werkers. Okay. Als je hem hoort, dan uh, de, ken je hem. Oké, okay. als je hem hoort, dan ken nou, dat, Nee, nee ik zeg maar nog iets. Goed, even een duidelijk spannend filmpje. Kim Novak wordt vandaag 88. Oh, Jij speelt in deze film 88 Vertigo. Echt waar? Ja, wow. in Vertigo. Ze speelde een dubbelrol, want ze speelde namelijk uh, nou, de ene vrouw en de andere vrouw. En de ene vrouw leek dan op de andere vrouw. En hij raakte in de war en ging met haar mee. Nou goed, het maakt allemaal niet uit. Goed, dat is een van haar bekende rollen. Later is er nog in de serie Falcon Crest regelmatig voorbij gekomen. En haar laatste film, ja, 1991 is wel even geleden. Maar ja, als je 88 bent, kan je me iets voorstellen. Dat ja. was Lieberstraum. En uiteindelijk, uh, nou goed, het is vies vandaag haar verjaardag. Ja, vandaag wordt ook 71... Pieter Gabriel. Pieter Gabriel. Wel bekend van oh. Genesis. Ja, precies. Even een klein stuk. Big Time. Oh, echt, hij maakte met Genesis al goede muziek. Hij had een heel apart invloed ook, hè? Dit is het laatste project wat hij met Genesis deed. Daarna eh, kregen ze ja, tijdens deze opnames kregen ze heel veel ruzie en zijn ze uiteindelijk uit elkaar gegaan en is hier zeg maar uh, solo-projecten gedaan. Dit was een van de eerste. Ja, mooi dit, hè? Zeker. Ja, dit is echt mooi en dit is natuurlijk ook van hem. Slash Hammer. Oh nou, die heb ik gewoon niet voor de hand. Maar goed, het begon allemaal met Mike Rutherford, Anthony Phillips en Tony Banks. In een schoolband samen met weer een andere band, Garden Wall of zo is het geloof ik. Dus in het begin allemaal covers en later uiteindelijk hadden ze in de gaten hé, hey, we kunnen zelf veel mooier en experimentele muziek maken. Dat hebben ze dan ook gedaan. Nou goed, Digging in the Dirt. Hij is laatst nog met, uh, met, met, met, met wie ook weer in 2016 nog op, Sting op toeneen geweest. Hij had ook dat nummer met Kate Bush, hè? Don't Give Up. Don't Give Up. Oh, dat was yeah. een traag nummer? Ja. Ja, het was echt uh, heel hoog, was hij dan. Maar dat was wel een mooi nummer. Inderdaad. Zeker mooi. Maar goed, hij heeft ooit eens gezegd, een bekende uitspraak van hem is... My name is Peter Gabriel. I make, I make primarily noise. And I have ideas. Oh, oké. Okay. Ik maak gewoon geluid. Voornamelijk geluid en ik heb ideeën. Ik heb ja, een idee ja, dat is inderdaad een goed ja. idee. Wie vandaag ook jarig is, is Beatrice Ritsema. Ze wordt 67. dat wie is dat? Maar zij is altijd die dame... Die je ook wel bij bepaalde bladen dan antwoord geeft op wat uh, etiketten is. Hij heeft ook zo een heel boek over uh, geschreven. Okay. Okay. Wat je moet doen. Want, uh, als je nou een cadeautje moet je nou wel of niet iets meenemen als je iemand uitgenodigd wordt om te eten. Ja? En uh, als jij uh, je bruiloft in het buitenland doet, moet je dan ook uh, de tickets betalen voor de gasten die willen komen. Oké. Okay. verblijf. Jeetje, dit is ja. echt een heel andere wereld. Ja. Ik, ik, zodra cadeautjes gekocht moeten komen, dan, ja, dan ik al al al op, je, je, kijk ik zo met je schuin naar mijn vrouw. Ik denk, kijk, ik pak ze dat nu op. En ik zie je er dan nadenken. En denk, nog wacht, nog even. Nou, ik heb nog wel wat liggen in de kast. Yes, ik ben uit, de, uit de brand. <laughs> ik heb al jaren geen cadeaus meer gekocht volgens mij. Echt, echt beschamend oh, gewoon. Ja. En cadeaus voor haar komen vind ik al echt zo moeilijk. Dan denk je, oh, dan kan ik nu overleggen met mijn dochter. Ben je er al nou uit voor morgen? Nee, ben ik ben nog 16 oh. uit. Goed, vandaag wordt die jarig. wordt vandaag 77. Jerry Springer, hij is geboren in Londen. En uh, uiteindelijk zijn ze uh, in Oost-Berlijn, uh, Oost-Duitsland gaan wonen. Ja, in de jaren zeventig is dat natuurlijk. Of in de jaren veertig, sorry. En toen moesten ze vluchten, want ze zijn van Joodse afkomst. Uh, uiteindelijk zijn ze in Amerika terechtgekomen. Hij heeft zelfs nog meegewerkt aan de presidentscampagne van Robert F. Kennedy. Hij is de politiek ingegaan, is burgemeester geweest, governor van Ohio. En uiteindelijk kwam er een seksschandaal tevoorschijn. Toen is hij daarmee gestopt. Toen werkte hij bij NBC, had de laagste kijkcijfers voor zijn programma. En ja, uiteindelijk is hij toch uh, presentator geworden. En uiteindelijk, ja, de Jerry Springer-show natuurlijk. En dat was echt een sensatie. En toen gingen de kijkcijfers omhoog. Sensatie. Familieleden die met elkaar op de vuist gaan. Wat heerlijk om te zien. Ja, oh, wat erg, hè. Wat erg, om je kijken. Ja, maar het kon ook allemaal... Volgens mij was het behoorlijk een scène gezet. Van, want dat je denkt van... Dan was er iemand toch weer een dochter, en dan weer niet. En uh, dat ging allemaal maar door. Ook. Een vreemd gegaan, de buurvrouw. Terwijl zij bevriend was met haar. Dus ze, ze vertrouwde haar vo volledig. Vandaag is hij ook juich. Ik heb het over deze man. Feel real love. Wat wordt hij eigenlijk? 47. Oh, dat is een idee. Dan was dat vroeger in Take Dead. Ja, hij is, uh, hij is goed voor 50 miljoen. Dat heb ik Zo. even gekeken. 50 miljoen? Oké. Okay. Ja, ik zie maar. dat hij 55 miljoen platen wereldwijd heeft verkocht. Nou, dat is ja. 50 miljoen niet veel? 1 dat... miljoen per plaat? Nee, dat is één. Zeker... 1, 1, 1, 1 euro of dollar per plaat. Nee, ik zat ook al een beetje teruggerekend. Dat valt ook ja, een beetje te weinig, ja. Maar nee, ja, volgens mij is hij ook behoorlijk wat keren in rehab geweest. En dat kost heel veel geld. Ja, dat klopt? Ja, dat klopt ja? Dus, Vandaag is ook weer Oliver Reed. Maar hij is, uh, hij is helaas overleden in 1999, dus hij is niet oud geworden. Maar hij is wel bekend van uh, The Adventures of Baron Munchausen. En hij heeft in Gladiator gespeeld en uh, Cast Away. Oh, Cast Away, ja. Een Britse dramafilm uit 1986. Maar dat was toch ook die film dan met... Uh, uh, ja. Met Wilson? Ja, Wilson. Wilson. Ja. dat was ja. dan waarschijnlijk dan de nieuwe vriend van, uh, van die vrouw of a Kind and The Lion of the Dust Desert. Ja, heeft wel heel veel gespeeld. Zeker weten. Nou goed, dat is zover de verjaardag, wie was en zijn en geweest allemaal weer. Goed, straks onder andere die landenkeuze natuurlijk in het radioprogramma. Oh, heeft maar even een geinig paardje. Okay. De finesse. American cliché. Too little to do for too long Too little to you for my songs To be anything but lonely In a couple weeks.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 Love in the morning, while everybody else was bored, and they loved to say they told you so. I know, I know, I know. I'm an American cliche. Missing a girl in a French cafe, I say, God damn, you're beautiful. We blush and duck out of frame. I'm an American cliche. days. Cafe, I say, God damn, you beautiful, You blushing duck out of frame, I'm an American cliche, I'm a little girl oh. in a French cafe, I say how to get long, so long, without show. yeah, say, say, American... ...cliché, finet! Jazeker! We moeten zorgen dat land veilig blijft. Ja, zeker. We hebben gewoon gemaakt. maken het levensgevaarlijk virus. Ja, ja, dat had ik allemaal begrepen. Dat hoef je niet elke keer te verhalen. Hoor. Dat is voor mij, het ziet er mij gewoon diep in. al. Het is, uh, oh, het is alweer tijd. Voor Goedemorgen, welkom! Nee, daar niet voor het dingen is de tijd namelijk. Het is alweer half negen, half tien geweest. Toewak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, het lawaaiste is het gebied. naast de circuit... ...in uh, Nationaal Park Zuid-Kermeland is een verkiezing geweest. En het stilste gebied... Maar het meeste lawaai is, dat is hier in Zandvoort. Gefeliciteerd. Uh, wij, wij dragen er ook aan bij, uh, Wilco. Jazeker, ja, wij schreeuwen het ook af van de dag hier. De initiatief van de Nederlandse federatie Omgevingslawaai, motorvoertuigen en vroege vogel hebben daarmee gewerkt. En Stichting Rust bij de Kust, die hebben, dat, die hebben ook een stem uitgebracht natuurlijk. Ja, ja, ten... ja natuurlijk. Een heel zachtje, wij zijn, wij vinden het ook. Het is een hele waai gebied. Heel rustig hebben ze dat uitgebracht. Ben je mee, hoor. En het ex, uh, uh, uiteindelijk heeft uh, wethouder. Oh nee, Bruno Braakhuis heeft een kort praatje ge gehouden met Raymond van Haften En hij heeft, het, uh, hij heeft een dubbele portefeuille. Dat is wel opmerkelijk. Hij is wethouder van Grand Prix, Dutch Grand Prix en Duurzaamheid. <lacht> Die heeft niet één portefeuille. Ja, het is gewoon een heel duurzaam stuk aan het circuit gebouwd. Het is wel heel opmerkelijk. Hij zegt, hij zegt dat is die, die, uh, deze Bruno zegt van: oké, okay, dat Dutch Grand Prix is misschien niet zo, niet zo uh, milieu-onvriendelijk. Maar al die feestjes daar worden gehouden bedrijfsuitjes, vriendengroepjes, privé-, privaat-events waar veel mensen toch in de omgeving last van hebben, dat is toch apart dat, dat je dat samen hebt met duurzaamheid. Nou ja, je zou het wel aan kunnen sturen uit vanuit het ene portefeuille. Maar... Nou ja, het knijpt, het knijpt een beetje. Goed. Goed. Nou, door alle coronamaatregelen is het dus voor de scoutinggroepen in Zandvoort... al bijna twee la maanden lang onmogelijk om opkomsten te organiseren in het clubhuis. Ja. Maar ze hebben een creatieve oplossing bedacht. <klaars> Want uh, de leiding van de Welkom Kabouters heeft zich de afgelopen weken niet laten ontmoedigen. En uh, ze hebben onlangs ook een heus online bingo gedaan met leuke prijsjes. Maar afgelopen zaterdag heeft de leiding een online bakopkomst georganiseerd. In de ochtend konden de kinderen bij het clubhuis door de drive through om alle benodigde ingrediënten op te halen. Maar online konden de kinderen vervolgens met behulp van leiding en ouders de zandkoekjes bakken. En met bijna 30 thuisbakkers werd het een gezellig gevoel. Ach, moet je je voorstellen? Ik bedoel, mijn zoon heeft ook bij uh, de scouting gezeten. Ja. Daar werd gewoon echt, daar werd van alles gedaan, weet je wel? De hele weekenden zaten ze daar in die tenten. Soms echt dat je denkt van, pikkel koud, maar nee, ze vonden het toch gezellig. En nu ga je gezellig bakken. Ja, maar ja, het is het gaat dat nou... gewoon op het goed gevoel. een het groepsgevoel. Uh, ja, een groepsgevoel. groepsgevoel. Het is hetzelfde als de scouting. Uh, de vogels ontdekken en dan ga je met z'n allen bakken. Nou goed, uh, succes. Sterkt ook, hou vol. Ja. Want ja, dit is, dit is bizar. Online hebben ze ook bingo gedaan. Ja. leuke prijzen. Nee, maar ja, dus, kijk, je als, je, als je naar nou ruziekruidhuis schrijft, dan uh, is er nu een bericht van de gemeente. Want uh, er is uh, een chat van Veilig Thuis. Ja? Die is landelijk ook s'avonds bereikbaar. En slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, omdat de kokjes niet goed gelukt waren, dat ja, kan natuurlijk, ja, kunnen kan tot in geval. en met 2 maart op werkdagen van 9 uur s ochtends tot het 10 uur s avonds chatten met de medewerker van Veilig thuis. Het landelijk telefoonnummer is vrij makkelijk: 0800 en dan 2000. Dus 0800, 2000 voor advies en meldingen. En uh, er is uh, 24 per uur per dag. Uh, is het bereikbaar als er gewoon nog andere dingen zijn, denk ik? Als het echt uh, misschien spaak loopt. Uh. Ja, oké. Okay. Nou, ja, ik, ik vind... mij heeft momenteel mee te maken. Zijn ex heeft dan weer een andere. Jongen in huis, die heeft wat problemen. En daar heeft zijn zoon weer last van. En, oh. nou ja, goed, en, ja. en is dat een jongen? Is dat haar, haar jongen? Of dat is de... haar jongen weer, maar goed, dat oh. is weer zijn zoon weer niet. Nou, en dan moet hij wel rekening mee houden, want zijn zoon woont er wel bij in. En die gast kan ook niet tegen die, die, die lockdown s'avonds. Die wil erop uit, moet afreageren. Lukt niet. Nou, je begrijpt het allemaal wel. Want het hoesje is gewoon veel belangrijker. Ja. Gast, hou je in. Goed, van zaken uh, rond het project. Ontwikkelaar Bad Amsterdam. Je weet je wel. We hebben het er ook over de. De, de, de, de watertoren, dat hele watertorenplein. Ik heb nog even naar die animatiefilmpjes zitten kijken. Ja. Het eerste project met al die kleine huisjes... Daar hebben ze ook animatiefilmpjes. Dat ziet er wel grappig uit. Dan, het is wel een beetje sluip door, kruip door. En nu hebben ze een nieuw project natuurlijk. Dat zijn vier grote huizen. Helemaal in de oude stijl van bijna vol voor de oorlog, zeg maar. Ja. En dat ziet er spectaculair uit. Alleen ik ben wel nieuwsgierig. Dat het allemaal niet een beetje te prijzig wordt. Want de grondprijzen zijn ze nog steeds over aan het bakken De een wil zoveel, de ander wil zoveel. A-locatie, hè? locatie, Maar ja, er zijn ook heel veel onnodige kosten bij gekomen natuurlijk. Uh, architectenbureaus die de, de, nog weer even een, een prijsje hebben gekregen. De juridische dus, kosten en al die toestanden. Je weer. hoort prijzen ja. van uh, 2,5 miljoen. En teruggaan naar 1 miljoen. Daar zijn nog... Heel veel vergaderingen voor nodig om dat op één uh, lijn te krijgen. Uh, soms moet je het doorzetten. Als ze maar de huizen komen. Precies. Gemeente Zandvoort en ondernemers die starten samenwerken... voor een beter vestigingsklimaat. Hè. Dat, dat komt hierop door. Maar uh, er is een intentieverklaring getekend... afgelopen dinsdagmiddag op 9 februari... door de, de gemeente en de ondernemersbelangen Zandvoort. En uh, met die intentieverklaring is de eerste stap gezet... naar een meer professionele, duurzame en sterke samenwerking. Dat nou, is Wij maar. houden ons... Maar nou, ah, goed. Nee, daar hebben we ons ook door opgezet. Precies. Zware straf voor de overval op uh, de, de geldlopen in 2019. De rechtbank heeft een 30-jarige man vier jaar heeft hij gekregen. geldtransport was natuurlijk van Holland Casino. Is het antwoord en uh, hij heeft, uh, nu uh, 2,5 jaar krijgt hij erbij. omdat hij een uh, proeftijd. Hey, hij zat toch in zijn proeftijd? Hij had eerder een overval. Ja, sorry, ik zit er om te lachen, maar dat is natuurlijk helemaal niet fout. Of het niet helemaal leuk. Maar goed, hij heeft eerder al een overval gedaan, dat was in 2014. Daar had hij acht jaar voor gekregen. En nou ja, dat was zijn proeftijd. En uiteindelijk is hij weer het is echt een prutser dit ook, hè? Als je denkt in één keer, denk je... Nou, dat gaat me nu wel lukken. Nee, gast, ga je, ja. hou er mee op. Gaan een normaal nou baan ja, zoeken. Dit is de gok, hè? Nou goed, onder bedreiging van het vuurwapen... 80.000 zouden ze meenemen en dan uh, werd geschreeuwd. Het, is, het heeft heel veel indruk gemaakt op de, de geldloper. En uh, nou, dat uh, weegt bij deze, deze celstraf van 4 jaar, plus 2,5 jaar. Goed, nou, dat zijn dus uh, de berichten uit Zandvoert. Of was jij nog iets naar je? Ja, nee, ik had een plaat klaarstaan voor... Uh... Oké, okay, natuurlijk de Jolande Robbie keuze. Williams, yes, de Jolande zeker. keuze. En uh, ik moet zeggen, volgens mij kan je hem deze keer... Waar is hij nou? Ja, hij is vandaag 74, dat vroeger in Take That. Echt ondeugend mannetje, die volgens mij gewoon voor alles een beetje in was. Dat lijkt me, en, voor drugs, voor mannen en vrouwen, maakt het allemaal niet uit. Heb je hem nog gewoon lekker even weggeklikt? Ja, ja dan ik denk Moet je ik. hem helemaal weer op snoren. Ja, nee, ik heb hem al hoor. Dat ja, je, je al hebt hem al. Nou, uh, la, Laat me horen, <laughs> hij heeft verschillende plaatsen gehad. En we doen vandaag Candy. Met oh, en, en nee. dan komt er weer wel een reclame. Nee, niet hè? Ja, zeker. Nou, nee, ja. moet, moet ergens van betaald worden natuurlijk. Ja, dat is waar. Het ja, allemaal ja, die moet zeker. Er komen. bonus. was different horses by lots of different men and i say liberty En die was vanavond 47, Robbie Williams. En Het ontteugend mannetje ook aan die showbiz-wereld. Die uh, ja, volgens mij heel veel vrouwen toch wel gek maakt. Misschien ook wel mannen, denk ik eigenlijk. Zelf. Nou, goed, was het was nooit helemaal duidelijk waar hij nou voor viel. Nou ja, ik weet nog dat hij toen in Nederland was. Was hij in een of andere show te gast? Ja. ja. Dat hij toen uh, gewoon het publiek inging. En dat hij gewoon gelijk tongs met een meisje daar in het publiek. Oké. Okay. En die was helemaal van: oh, ik krijg van hem een tong zoen. Ja, ja, ja. ja, ja. Echt, uh. En toen bedenk aan: uh, doe maar een vriendin nee, van mij. Die was toen helemaal gek op maar. Vooral Ernst Jansen. En die wist ook achter de bühne te komen. Hij ging ook met Ernst Jansen flink te keren. Ja, goed. Ja. Ja, jaren zeventig ik... dit hè. Jaren zeventig. Misschien bij jaren tachtig of zo. Was dat? Ja. Maar goed. Vandaag heel stuk in de krant te lezen. Uh, nee. Toen konden ze allemaal nog. Ja. Nou, hou ze even lekker over op je. Goed. In de, in de Vondelpark in Amsterdam heb je de speciale parkiet al jaren rondvliegen. Het is namelijk een groen parkiet met een kuif. En het is een beetje een erotisch beestje. Of een... Nee. Een tropisch. Een erotisch beestje. What's niet. in a man's mind. Ja, precies. Het is is een tropisch beestje die eigenlijk ja die kan hier niet zomaar Terechtkomen, Die moet losgelaten zijn. En nu zijn ze daar al een tijdje naar op zoek. Wie heeft dat losgelaten? En nu hebben ze eindelijk een man gevonden bij de Telegraaf... die het zegt dat hij het gedaan heeft. Dat hij in 1963 onder invloed van drugs... hij woonde bij de... bij de Vondelpark. Had daar een folière. En onder van drugs dacht hij... ik ben helemaal klaar met die kutvogels. Ik doe de folière open. Nee, we willen vrij zijn. Kom maar, verlieg maar van. Een man die er verstand van heeft noem hij een bioloog... Uh, Roland uh, Jonker, die zegt... ja, nee, dat is een lulkoek. De eerste vogeltjes zijn pas gezien in 1968. Ik werkte daar toen in de buurt. Ik had zelf ook vogeltjes. En deze parkiet die was toen nog niet te zien in 1963. Nee, het is nee. pas 68 geweest. Nee, maar ja, hij doet het gewoon heel goed hier in uh, Nederland. Ja. En ik weet nog dat mijn nicht die had... toen zo'n mooie grijze valkparkiet. Die zijn ook wel mooi. Ja. En, ja, en dan uh, heb je bijvoorbeeld van... dan mogen ze in de woonkamer vliegen. En dan ben je even vergeten van shift. Dan gaat iemand door een deur... En dat dan die deur even open blijft. Eh, weg is hij. Ja. Nou ja, die vang je nooit meer. Ja, eh, maar dus goed, deze raar. man. Houdt vol. In het begin wilde hij wel een uitgebreid interview met de Telegraaf. Later uh, is hij door zijn broer erop uh, geattendeerd. Doe het nou maar niet, want straks gaat ons hele levensverhaal gaat in de krant. Ja, en, uh, ja ik wil wel met zonder naam. Nee, die broer wilde het niet hebben, dus hij had later is hij geen contact meer geweest met deze man. Hij zegt 200 van die pakietjes in een foliere, dus bij de Vondelpark hebben gehad... en in 63 los te hebben gelaten. Terwijl anderen zeggen, nee, pas in de jaren 70 kwam echt de grote getale in, de, in het Vondelpark uh, terecht. Nou ja, het is een leuk verhaal. Ja. Waar begint het en waar komen ze vandaan? Dan heb je nog wel een bijzonder verhaal. Ja. Ja. De politie in St. Louis County in Missouri... is op zoek naar een gestolen uitvaartauto. In de wagen lag het lichaam van een overleden vrouw... toen de dieven ermee vandoor gingen. Oh. De chauffeur ging alleen even bij de supermarkt... even snel wat drinken halen ofzo, of Een bagel of zo. Hij liet de sleutel in het contact zitten... en de motor bleef draaien. Dus nou ja... De dieven hebben hem kans gegeven. Was de bedoeling ook okay, een denk ik. Ja, misschien heb ja. je hem zo gebroken zo'n beetje. Maar de politie heeft het element van het busje... en foto's van de camerabeelden verspreid in de hoop dat iemand uh, het gezien heeft. Ik heb wel het idee dat misschien die vrouw... inmiddels wel ergens gevonden is... en dat het busje nog steeds uh, al route is. Wat lijkt lijkt wel bizar, hoor. Want dan rij je weg. En dat je daarna nou, denkt, wat, wat ligt er eigenlijk achter die auto? Oh, shit, zit er iemand in? Oh, ja. Lijkt me wel heel uh, spannend. Ik ga even kijken of je... ...of je al gevonden is. Ja, en of er foto's van Tot zijn. Leeft. Ja. Wat een gelul. Precies. Tijd voor de... ...tijd voor de aparte plaat, maar weer eens hier... ...de nieuwe abnormal... ...van de Strokes. Nieuwe CD'tje. Why are Sundays so depressing? Pak dat winterweer nog even. Pak de schaatsen. Denk erom, hè. Val niet. We zitten niet op je te wachten. dat is best grappig. Ik heb het snoertje niet helemaal goed aangesloten. Niet helemaal. En dan krijg je dit geluid. Maar ook eens weer is het anders. Dat is ook best leuk. Goed. Why are Sundays so depressing? Nou, ik denk dat het morgen allemaal mee gaat vallen als het dit weer is. Ha, ha, ha. maar dan wordt genieten. Er wordt echt uh, de schaatsen onderbinden en pakken nog even. En dan kan je nog even, uh, ja, gewoon even schaatsen gewoon. Wow, corona is het ook een perfect zo. Ja. Ja, ja, lijkt mij wel. Ik voel me veilig, zeker. Ja, Moet je even je, fluisteren. Je, je wordt een schaats geïnterviewd op, op een grote vlakte. En die zegt, qua ja, corona is het ook allemaal perfect zo. Ja, ja, u voelt zich veilig. Ik voel me veilig, zeker. zeker. Grappig, een interviewer. U voelt zich veilig. Je hoort die ondertoon, hè? Ja, van nou, u bent in, in, in gevaar. Ja, u ah. voelt zich veilig. Nou, wacht maar, tot wij weer wat berichten gaan uitbrengen. Dan is dat allemaal afgelopen. Ik, ik, ik blijf gewoon in mijn bed liggen. Rot even lekker op. Nou, maakt niet uit. Het is, ja, je een goes, kijk eens, daar in de verte zie je die derde golf die eraan komt. <laughs> Ik dacht oh, dat daar mijn voorwaarde was. Dat die is nou een blauw of een wit golfje. Ja, ik, ja je weet het niet. Goed. Nou, ik dacht, dacht volgens mij helemaal geen auto meer maakte. Ik weet niet hoe het is. Maar goed, vandaag nog in de Telegraaf te lezen. En ik kom er toevallig op. Ik zie dat UFO-meldingen zijn weer toch van deze tijd. Het is moeilijk om te kijken wat nou echt is. helder maar weer, het, hè? Ja, het is helder weer. Maar ja, is het manipulatie? Het schijnt nu dat Defensie een video vrijgegeven. We hebben drie intrigerende video's vrijgegeven. Gefilmd vanuit een jachtvliegtuig in 2004 en 2015. De beelden tonen razendsnel en de objecten die onmogelijke bochten draaien. Allemachtig, wat is dat? Kijk! En dat zijn allemaal piloten dus die wel wat gewend zijn. Die dat gefilmd hebben. Die dus ook dat aan de grote klok gaan hangen. En er wordt hier naar gekeken. En eh, vaak zijn het hele vage beelden. Weet je, uit de jaren 50 en 60 toen begonnen het een beetje op gang te komen. Roswell is natuurlijk wel een beetje het... Eh... De, het moeder van alle UFO-meldingen. Ja, ja. Daar is het allemaal gebeurd, natuurlijk. Ja. Maar er zijn echt wel dingen gebeurd. Er zijn hier in Nederland bijvoorbeeld een uh, lichtgevend wiel boven Middelburg. Een sigaar boven Vlissingen en ook weer een schotel boven Kamperland. Allemaal intrigerende beelden. En wat is het? is het? Tegenwoordig zouden drones kunnen zijn die dan aangekleed zijn ah, met allerlei vormen. Ze Dat. doen nu die drones die dan helemaal kerstman in de lucht konden doen en zo. Ja, ja, ja. ja. Dus maar is dit, zijn wel, dit is wel een leuk stuk om even te lezen over de ufo's. En als je dan weer googelt, uh, dan kom je altijd wel weer grappige dingen tegen. Ik zat nog even te kijken. Ik zit even kijken waar ik, nou, waar ik het neergezet heb. Nou, uh, komt zo alweer. Goed, wat had jij nog kom andere... Alweer, ja, ik had zeker wel nog wat nieuwtjes. Uh, er is een strooiwagen. We hadden het natuurlijk net over het strooien. Uh, op social media in en rond de Louvier in Henegau in België... raakten ja, ze niet uitgepraat over opmerkelijke beelden. Want er was bij gebrek aan de strooiwagen... Dat er een, was er een lichte vrachtwagen van de stad... die, is, die reed door het centrum... En in de laadpak zat gewoon een stadsarbeider... op zijn knieën strooisout om het weg, wegdek te smijten. Nou oh ja, zeg. Werkt het dan nou, wel? Nou, wel. schandalig. Dus het kan zo niet. Allicht waren alle, alle beschikbare strooiwagens... waarschijnlijk elders bezig. Ja. En uh, volgens de burgemeester... kwam het initiatief van die twee leden zelf. Maar uh, hij zegt, die man heeft zichzelf in gevaar gebracht. Wij zouden dit nooit toelaten. Huh? Maar ja, er was een bevoegd schepen... die, die hij had, heeft onderhoud met, gehad... met de staddienst om het probleem uit te klaren... Want Vroeger was het altijd een manier om zout te strooien. Toen had je nog niet van die handige ver verspreidwagens die je. Uh... Dat, is dat, is met, dat zijn die metverspijters hè, zo. Ja. die gebruiken ze om dat zout te Het is toch ongelooflijk, dan zit je daar gewoon in te, in te zetten en dan wordt er kritisch. naar gekeken. Nou, dit is nooit goed. dit is nooit helemaal zoals nee. is het Ach. op deze manier, is onze veiligheid dat gewaarborgd. Dat beschermde jezus, zeg. nou, ja. ik had verwacht dat ze echt met hele professionele wagens zouden komen, maar er zit gewoon een man achter de wagen, er zit een beetje zout op de straat Nee, denk je voor dat hij er vanaf ja, hallo. Nou, er zit een klep op of zo. en een rijker overheen. en wie schuld is schuldig? dan is het dan de organisatie of ben ik de schuldige omdat ik niet opgelet heb? Ja. nou, ik vind allemaal beneden de gewoon. Nou, wat ik even wilde laten horen, op uh, internet kan je ook altijd filmpjes vinden over ufo's. En dan heb je een top 3. Moet je even luisteren. Number one on the countdown. Check this out. Security camera captures this. Night vision footage. This is crazy. This is, crazy, this is definitely got to be proof positive. Yeah, That's why I made yeah, it on our yeah. number one countdown. Yeah, is echt, nou, je krijgt een beetje het idee wat je vindt op internet nu, hè? Yeah. <laughs> ja moet je echt serieus nemen. Gewoon echt UFO-watchers uh, uh, uh, gewoon. Nee, grappig. En dan laat die beelden zien van dingen dat je denkt van... Ja, dit is dit, joh. Dit is heel vaag. nu kan het niet echt zijn. Maar goed. het is even tijd voor vage muziek hier op de zender. En een V. My me. it's free. in my flag red white and blue i feel proud but know my history too and i carry with pride won't go down without a fight no hidden agendas not no propaganda pain and glory and suffering and founding and breaking En oh. Volgens Voor mij heb ik het nog niet zo lang geleden echt zien optreden. Het festival. Nou, ook wel, dat moet al lang geleden zijn trouwens. Ja, sorry, het kan, kan niet pas geleden zijn. Nee, dat kan er allemaal gewoon. Het is uh, de zaterdagmorgen tegen het einde van het radioprogramma. En kijk nog even op de Facebookpagina. Al die gekheid waar we het over gehad. Kan je dat terugvinden natuurlijk? En wij kijken natuurlijk uh, op de vrijdagavond altijd even televisie. En uh, gisteren was het weer uh, uh, wa Waas. Waas op reis. Ja, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Hij was grappig. Hij had een oude man in de bak genomen. Een oude man die was nog een, wat noemden ze nog een senior. En die was geboren uit ouders die ook in een bepaald gebied van Antwerpen woonden. Ja, als jij niet, als je ouders, dus net als Zandvoort, Je bent geen echte zandvoort als je niet geboren bent. Nee. En, maar ja, Zandvoort heeft dus ook geen eigen kraamkliniek. Dus op het moment dat je denkt van nou ja, ik wil voor de zekerheid in Hanover vallen. Da, dan ben je geen officiële zandwoorden meer. Ik ja, heb was... je als geboorteplaats maar Dat is dus daar precies hetzelfde. Precies. Dus hij uh, had een CEO gevonden die uit uh, echt Antwerpse ouders waren. Die was voor mij in de negentig. Mondkapje op haar mocht in de bak. En toen had hij een plan met hem. Mijn taak is toch... Nee, nee, nee. Rutte, ga weg. Ik bedoel, ik bedoel uh, uh, waar heb ik hem nou in staan in? De oh, nee, ja. buurt waar hij is opgegroeid. Maar daarvoor moeten we eerst door de rosse buurt. Ja. Je ziet dat het zonneke hè? Je ziet dat de zon schijnt? hè? Ze hebben het hier allemaal warm. Ja, ja, dat is een oude man die door de hoorste buurt wordt gereden. En uiteindelijk komen ze ergens bij de haven aan. En dan vertelt hij onder andere over een buurman. Wat had hij nou ook alweer? En je had een dochter, hè? Och, jong, dat was een bel van een masker. Als je wat water kwam, hè? En het was vakant kant aan als je kekenbliers hè. Ik heb dat... <laughs> dat Dit is echt een oude man van die 80. Die, die, die praat nog even over een meisje. Wat hij wat nou ja, 60 jaar geleden heeft gezien. Met echt de verbeelding denk je, wauw. Echt, elke uh, oude man heeft nog steeds die gedachten. Dus, over een schoon wijfke. Of een mooie vrouw. Heet Als dat dan koud is, dan heeft ze... Nou ja, maakt ja, uit. Je had... moet dit dat liedje draaien. Hè? Ja, dat had moeten doen. Maar, tot de markt, tot de markt, tot de markt. Ja, nou goed, wijze uh, ja, prijs. Ik vind het goed erachter. medicijn tegen corona. Deze hele beste man in België. Ja, ja. Ik, goed. Ik, ik zit nog even te kijken over Sanfordse berichten. Want ja? ik had wel begrepen dat... Uh, ik heb ergens lang gelezen. Ik kan het niet vinden. Maar dat uh, waarschijnlijk een priklocatie komt daar in die, uh, Toch grote, hier? Gro nee, in die grote hal uh, langs de randweg in Harlem noord Oké, okay, dus we hoeven niet naar Schiphol. Ja, waarschijnlijk. Dus, okay. uh, dat is wel mooi. Maar het, ene, het blijft dan wel weer zo dat het lastig is voor mensen die dus geen eigen auto hebben. Jij, dan, uh, met dit weer. Ik heb vanochtend nu gefietst hier naar de uh, radiostudio. Uh, ja? En het is heel koud. Het is heel en, koud. Uh, en de bussen wil je dan ook weer niet in zitten. In met het Het is koud, maar gevaar. het is niet gladder dan gisteren, want er is niks uit de lucht nee, komen nou, vallen. Gisterochtend heeft het wel gesneeuwd hier. Ja, gisterochtend. Maar goed, daar hebben raar. ze daarna weer gestrooid. Ik stel er niet dat. veel voor. Dat heeft en weer heel goed opgepakt, natuurlijk. Ja, ik zeker. weet niet of ze met de hand hebben gestrooid uit de bak van achteren. Dat weet ik niet, maar ze hebben het wel weer goed aangepakt natuurlijk. Uh, dat is uh, uh, ja, goed om te weten. Ja. ja. Hebben we ja. nog iets anders wat we moeten melden? Nou, ik heb nog een klein, een, kort, bericht een kan klein kort berichtje. Er ja. was een uh, nep-influencer die uh, een jet-set-leven leidde in New York... van 30 die is inmiddels vrijgelaten. Maar het is wel een dame die heeft dus gewoon een kleine 200.000 euro... van banken en luxe hotels uh, gestolen door zich steeds voor te doen... alsof ze stinkend rijk was. Dure merkkleding, jet-set-feestjes, dineren in prijsdinnende restaurants. En uh, ze kreeg steeds voor elkaar. En niemand wist dat haar vader eigenlijk een voormalige trucker was... Nou ja, ze, heeft dus, ze zou een vermogen van 60 miljoen dollar hebben. Zo. Had duizenden volgers op Instagram. Maar ja, ze, nu, ze zegt nu zelf dat ze het zo erg vindt. En ze wil gewoon toch nog alsnog proberen uh, vrijgesproken te worden. Vrijgesproken. Haar naam gezuiverd. Hè. Ja, ja, dat wil je op zijn tijd. Nou goed, uh, geniet van het mooie weer. En uh, geniet... Uh, ja. en, uh, ja, we zien nog even onderweg. Het is ontzettend heen, vervelend. Pannen. Maar dat gaat over. Precies, dat gaat over.